Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Per maand een gevaarlijke situatie mee, blijkt uit onderzoek van FNV Bouw. De vakbond roept de overheid op de medewerkers beter te beschermen. Wegwerkers hebben te maken met roekeloos rijgedrag, auto's die door wegafzettingen heen rijden. En automobilisten die net doen alsof ze hen willen aanrijden. Daarnaast worden de wegwerkers uitgescholden, bedreigd of krijgen ze voorwerpen naar het hoofd geslingerd. FNV Bouw vindt dat de politie meer controles moet houden en hogere boetes moet uitdelen. Koningin Beatrix heeft de partner van Gerrit Komrij haar medeleven betuigd met het overlijden van de dichter en schrijver. Koningin stuurde hem een condoleancetelegram. Ze schreef, Nederland heeft in hem een groot dichter verloren. Ook premier Rutte stond stil bij het overlijden van Komrij. Rutte noemde hem een groot schrijver. Zijn werk werd bewonderd en zijn kritieken werden gevreesd, zei de premier. Gerrit Komrij overleed gisteravond in Amsterdam na een kort ziekbed. Hij was 68 Astronaut André Kuipers voelt zich een stuk beter dan na de landing van afgelopen zondag, zei hij in het gesprek met de Nederlandse pers. De eerste twee dagen na de landing had Kuipers steeds de neiging om flauw te vallen. Van de ruimtemissie van 193 dagen gaat Kuipers het zweven en het uitzicht vanuit het ISS het meest te missen. De landing vond hij het meest indrukwekkend. Klap op aarde is volgens hem als een auto-ongeluk. Roger Federer heeft voor de achtste keer in zijn carrière de finale van Wimbledon bereikt. Hij versloeg in de halve finale titelhouder Novak Djokovic in vier sets. Het was de eerste keer in acht ontmoetingen dat Federer van Djokovic heeft gewonnen. Federer's tegenstander in de finale is de winnaar van de partij tussen Andy Murray en Jo-Wilfried Tsonga. Dan het weer. Vanavond eerst vooral in het westen en zuidwesten kans op een bui. Daarna vrijwel overal droog en opklaringen. Morgen begint zonnig, daarna opnieuw enkele buien. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan 35 files, bij elkaar 150 kilometer. Ik noem de files vanaf 5 kilometer lengte. A12 Den Haag richting Utrecht, bij Zoetermeer 6 kilometer, na een ongeluk. A15 richting Rotterdam, bij hardingswald -Rot Giesendam 5. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht. A20 naar Gouda, bij Rotterdam-Krooswijk 5, A27 vanuit Almere. Bij knooppunt Lunette 6, door een ongeluk, zijn twee rijstroken dicht. A27 van Utrecht naar Breda, tussen Noorderloos en Werkendam 5, door een afgevallen lading is de rechterrijstrook dicht. En de A28 van Amersfoort naar Utrecht, voorknopend rijnsweert 6 kilometer. En dat komt door het ongeluk op de A27. Tot zover de verkeersinformatie.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 Maar zo, so che Is tutto ciò che dat ik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 6.9 is zon, zee, zandvoort en om I'm right.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 I bought myself a gun, Can I shoot out the sun, to give it to him before I go, moving on.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 Baby. Never have I been so enchanted by someone. Who never has love.